Uur. Door met het NOS-journaal. Het ministerie van Financiën doet aangifte vanwege mogelijke misdrijven in de toeslagenaffaire. Waarin duizenden ouders zijn gedupeerd. Dat schrijven de staatssecretarissen Veilbrief en Van Huffel aan de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om beroepsmatige discriminatie door te kijken naar afkomst. Daarnaast wordt onderzocht of mensen de fiscus een geldbedrag moesten betalen. Terwijl ambtenaren wisten dat dat niet terecht was. De toeslagenaffaire draait om ouders die door de Belastingdienst... ten onrechte van fraude met toeslagen voor kinderopvang zijn beschuldigd. Vliegtuigmaatschappij EasyJet is getroffen door een grote dataroof. Gegevens van 9 miljoen klanten liggen op straat. Het gaat onder meer om hun mailadressen en reisplannen. Bij ruim 2200 klanten maakten de daders ook creditcardgegevens buit, meldt EasyJet. De maatschappij spreekt van een zeer professionele aanval... maar zegt niet uit welke hoek de aanval komt. Marco Kroon is blij dat hij kan terugkeren bij Defensie. Dat zei zijn advocaat Knoops nadat vanochtend bekend was geworden... dat Defensie disciplinaire stappen neemt tegen Kroon... vanwege een geweldsincident tijdens carnaval vorig jaar. Hij krijgt een functie waarbij hij zich bezighoudt met veteranenzaken. In India en Bangladesh worden miljoenen mensen in kustgebieden geëvacueerd... vanwege de komst van een krachtige orkaan. De verwachting is dat Amphan met windsnelheden van 185 km per uur... morgen aan land komt bij de grens van de twee landen. Niet alleen de wind is gevaarlijk, wordt ook gevreesd voor een waterstijging tot wel 5 meter. Meteorologen in India vrezen voor grote schade aan de infrastructuur, huizen en de landbouw. Het weer, vooral in het midden en zuiden is het vrij zonnig. Er zijn ook wat stapelwolken. Het is 17 tot 24 graden. Morgen begint zonnig, maar later op de dag ontstaan ook weer wat stapelwolken. En morgen wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En door esas cosas dingen in het leven, zonder de kus van je me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me laatste, que no puedo conformarme sin laatste, die laatste, mi cariño tan sincero. ¿Dónde conseguirás que no te nombre nunca? Decir que een mujer cambió mi suerte, veranderde. Ik wil niet meer van je houden. Ik wil niet meer van je la Ik wil niet meer van la houden. Ik wil niet meer van je houden. Ik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 agaté mala mi cariño tan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 play again. Yeah, yeah, yeah. Play again. Been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 It's the only thing on my mind So Do you want to go to the club? me van De Lente.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 I'm You like that?